In de eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen PSV gewonnen. In de Kuip werd het 2-0 door doelpunten van Cizé... vlak voor rust en schaken kort na de pauze. Voor PSV was het de tweede nederlaag van dit seizoen. De ploeg blijft op de ranglijst tweede achter koploper AZ. Feyenoord komt door de overwinning in punten... gelijk met Ajax en Twente. Het weer bewolkt met in het westelijk kustgebied een bui... met kans op hagel en onweer. Later vanuit het westen overal buien. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen overal buien en met 7 graden een stuk frisser. Dit was het NOS-journaal. ANDB Verkeersinformatie. Er staan files op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... voor het knooppunt Jauren 4 kilometer. En op de N325, de rondweg van Arnhem richting Nijmegen... bij Hussen, 2 kilometer.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 Voor als u achter uw computer zit en niet meer achter het stuur. Alertopweg.nl, een initiatief van Volkswagen. Bijna vijf minuten over vier, u bent weer terug bij Langs de Lijn. Wat begint in Utrecht? Utrecht-Twente, Ragnar Niemeijer. We zien veel bewegen, maar geen ballen. Nee, het is gestaakt in de 65ste minuut gooien van vuurwerk. Nou schijnen er, maar dat is mij wat meer ontgaan. Omdat dat toch allemaal wat minder te horen is dan een harde knal. Er schijnen ook wel wat vuurwerkgeluiden gemaakt te zijn door de aanhang van Utrecht. Er schijnen ook nog wat lastige Utrechters richting de bestuurskamer onderweg geweest te zijn misschien. Uh, want er stonden wel degelijk agenten opgesteld voor de hoofdingang van het stadion hier. Dat heeft dan weer te maken met die 5-0, kortom. De supporters doen hier allerlei gekke dingen. Maar voetballen, dat uh, komt er volgens nog niet van. Eens kijken of er we wel gevoetbald wordt bij Vitesse RKC. Frank Wielaert. Ja, door maar één helft al uh, helaas. Vitesse 4-0 voor tegen RKC. Kwartier nog te gaan. Boni maakte de 4-0 vanaf de uh, penaltystip. stip. Daarna had hij de kans om de 5-0 te maken. Daarna had hij nog een hele grote kans om de 5-0 te maken. Hij staat op negen treffers dit seizoen in totaal. En hij is nu naar de kant gehaald. Pedersen mag nu gaan proberen doelpunten te maken voor Vitesse. En schenkt Nadal Spanje de Davis Cup. Marcelo Mesca. Het lijkt er wel op. Nadal leidt met twee sets tegen één... en heeft zo even de service van Del Potro gebroken. Het staat 1-0 in de vierde set voor Nadal. Het is één richtingsverkeer. Het is een denderende trein in de persoon van Nadal... op het centercourt van het Olympisch stadion in Sevilla. Verder hebben we straks vanaf half vijf Heerenveen tegen koploper AZ. Vanaf half vijf wordt er we ook weer gezwommen in Eindhoven... de uh, finales van het Open Nederlands kampioenschap. En er wordt nog altijd geschaast in Heerenveen om de wereldbeker. Zo stond hij daar afgelopen vrijdag. Zomaar bij de voice. Lenny Kravitz, titelnummer van het uh, nieuwe album van een black and white America. Wij gaan weer voetballen. En ik zeg voetballen. Utrecht Twente, niet meer want er wordt weer gevoetbald. Hè? Ja, als er nog één keer vuurwerk wordt afgestoken... dan uh, wordt het definitief gestaakt. Het is uh, zojuist uh, verteld in het stadion. We zitten in de 66 e minuut. Hij heeft een minuut of tien uh, stilgelegen. Ook uh, buiten was van alles aan de hand. En dan quote ik even een van de persmensen hier van uh, Utrecht... Kortom, bij de sportskampen laten zich van een slechte kant zien. En het stadion, ik krijg net door, er zaten 21.000 toeschouwers. Heel veel mensen, ik denk misschien wel bijna de helft, heeft het stadion inmiddels wel verlaten. Gelooft het wel bij die 5-0. Twente de bal met Willem Jansen Schiet hem over het doel heen van een meter of 10-12 afstand. Recht krijgt vanaf de rechterkant de bal doorgestoken van Rosales. Ja, wat moet je verder nog met deze wedstrijd. Het is duidelijk dat Twente hier vanmiddag drie punten gaat ophalen. Dat Utrecht niks krijgt baas me erover dat het totaal niet gewisseld wordt aan de kant van de thuisploeg. Want waarom nou niet Westie Snijder wat... Uh, Rodney Snijder wat eerder in het helftal gebracht... ...dat is toch een uh, Snijder, het is het broertje van natuurlijk. En die brengt in ieder geval wat pit. Dat had Utrecht in het begin van de tweede helft wel kunnen gebruiken. Maar ja, dan wordt het uh, heel snel 3-0, dan wordt het 4-0 en 5-0. En dan heeft het allemaal geen zin meer natuurlijk. Want nu krijgt hij de instructies van uh, Robbie Alvle... ...assistent van uh, FC Utrecht. Ik heb het dan dus over uh, Rotny Snijder. bezit voor Twente Op de eigen helft, meter of 10 voor de middenlijn met Openingsgoal naar Douglas, breed gespeeld naar Teen Dali links achterin. En dan uh, gaat het langzaamaan vooruit richting de helft van FC Utrecht. Is er wel een overtreding uh, gemaakt daar en krijgt uh, Utrecht een vrije trap mee. Kali is de bal heel snel kwijt aan Willem Jansen... die op de tien is uh, gaan spelen in de tweede helft. En... Daar is dan Luc de Jong aan de rechterkant van het veld. Een paar meter uit het punt van het strafschopgebied. Laat zich de bal ontfutselen door Pulthuis. Dan is daar Kali. Kali naar Azade. Terug naar Kali op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Twee, drie meter uit de zijlijn vandaan. En Azade steekt de middenlijn over. Gaat diept in. De speler van Utrecht. Waar kan het naartoe? Nou, misschien wel naar de moersje. Goed vrijgemaakt. Eeretreffer Utrecht in de maat. En daar is hij dan. 5-1 en uh, 5-1 voor Twente natuurlijk nog altijd wel een uh, handige actie van de Boertje. Maar dan uh, kan je toch aan het einde van de rit niet ontkennen, denk ik, dat Twente alsnog de beste papier heeft. Maar het is in ieder geval iets de goal van de Boertje. Vitesse, RKC. Zit er voor RKC? Denk niet in, hè? Een treffertje, wel, Frank. Ik zou niet weten hoe op dit nee. moment. Want ja, ze komen simpelweg niet genoeg in de buurt van Piet Veldhuizen... om daar ook maar enige aanspraak op te maken. Het moment waarop RKC nog iets van de wedstrijd had kunnen maken... was vlak voor de rust in de 42e minuut... toen Van Houtenbal tegen de lat roeide. En uh, daar had het dan 2-1 moeten worden. Dan was het nog een wedstrijd ge geweest. Of misschien nog wel kunnen worden in de tweede helft. In plaats daarvan werd het 3-0 vlak voor rust... En was het gedaan. Voor wat betreft dit duel. En is het eigenlijk gewoon wachten op. Of Vitesse nog meer goals gaat maken. Ik had daar straks amper gezegd dat Peders aan de beurt was om goals te maken. In plaats van Boni. En toen kreeg hij al een uh, mogelijkheid. Maar Zoet zat er toen nog goed tussen. En in de vervolgactie had eigenlijk Hof zijn andere invaller moeten scoren bij uh, Vitesse. Maar uh, hij joeg de bal vervolgens hoog over de goal van uh, Zoet heen. En nu is ja tempo is weg. Het geloof is uh, al heel erg lang weg bij uh, RKC. En Vitesse denkt: nou ja, als we gewoon de bal keurig netjes naar onze eigen kleur spelen. Dan komen we vanzelf weer in de buurt van, van de goal en gaan we vanzelf nog wel een kans krijgen. Er is tenslotte nog tijd na 83 minuten voetballen in Gelredome Nu bijvoorbeeld via een vrije trap weer. En via standaard situaties heeft de Vitesse toch drie van de vier goals gemaakt. Dus wie weet wat daar nog uit gaat komen. Bandja krijgt nog een gele kaart. We zijn 83 en een halve minuut onderweg. Vitesse zonder enig probleem tegen RKC en de leiding in de eigen Gelredome 4-0. Ja, die twee wedstrijden van vanmiddag lijken wel enigszins bekeken. Geeft ons de gelegenheid om even terug te kijken naar Feyenoord tegen PSV. Eindigde eerder vanmiddag in de KUIP in 2-0 voor de Rotterdammers. De goals van Cizé en Schaap. Had je enerzijds bij PSV Jorginho Wijnaldum... een PSV er overgekomen van Feyenoord afgelopen zomer. Juist bij Feyenoord heb je een oud-PSV'er lopen... die afgelopen zomer overkwam, namelijk Otman Bakkal. Is even luisteren hoe hij terugkijkt op die wedstrijd... in gesprek met Bas Tegeler. Had je dit verwacht? Ja. Um, ja, nou ja, we wisten vooraf dat er hier zeker wel kansen lagen. Maar ik denk dat het uh, ja, helemaal goed uitpakt. En uh, verwacht misschien niet allemaal, maar zeker wel gehoopt. Ja. Wat was uh, de sleutel tot het succes vanmiddag? Nou ja, ik weet niet of er één sleutel was. Uh, we, we, we hebben denk ik heel goed uh, gespeeld, compact. En van daaruit uh, hebben we gewoon heel vaak de diepte gezocht. En in ons spel, vooral de eerste helft, waren we denk ik uh, ja, wel redelijk vast. En uh, dat resulteerde in heel veel uh, gevaarlijke momenten. Niet echt altijd even grote kansen. Totdat, uh, totdat die 1-0 viel, denk ik. Ja, en waren jullie meer dan de tegenstander bereid om de mouwen op te stropen... en heel veel energie in de wedstrijd te steken? Nou ja, ik uh, kan alleen over onszelf praten en wij waren in ieder geval absoluut wel gemotiveerd om hier een, uh, een goede prestatie neer te zetten. En dat is uh, denk ik ook wel gelukt. Uh, wat vond je van je eigen spel? Um, nou ja, in de eerste helft denk ik dat het wel redelijk ging. Er uh, waren wat momenten en ik kon goed bijsluiten bij de aanvallers. De tweede helft uh, was het meer uh, verdedigen en uh, kwamen er ook niet meer uh, voetballen niet te ja, met een paar moe counters wel, maar in het algehele spel niet meer goed uit. En dat gold ook wel voor mezelf. Maar uh, ik denk als je gewoon naar heel de wedstrijd kijkt... Uh, dat iedereen wel tevreden mag zijn, dus ik ook. Ja. Um, wat denk je dat de, de trainer van PSV van jou vindt na vandaag, Fred Rutte? Ja, <laughs> ja nee, dat, uh, dat zal jij naar hem moeten vragen. <laughs> maar ik vraag, wat denk jij dat hij ervan vindt? Ja, nou ja, dat zou ik niet weten. Kijk, ik ken de trainer al heel lang en uh, we hebben altijd... Uh, op zich goed samen kunnen werken tot aan, uh, tot aan vorig jaar. En, uh, dat maakte hem niet in één keer een mindere trainer of, of zoiets dergelijks. Alleen, uh, het is anders gelopen. Ik heb, uh, ik heb een andere vervolg in mijn loopbaan gezocht... en die heb ik hier bij Feyenoord gevonden. En ik ben blij dat ik vandaag uh, heb mogen winnen, ook al uh, is dat dan van mijn oude club. Kun je mij uitleggen hoe het mogelijk is dat uh, dit elftal... dat vandaag met 2-0 van PSV wint... wordt uitgeschakeld door Ahead Eagles in de beker... en met 6-0 van FC Groningen verliest... Ik kan me dat bijna niet meer voorstellen. Nee, oké. Okay. Uh, het liefst kijken wij ook vooral vooruit en niet te veel terug natuurlijk. Want, uh... Ik bedoel er maar mee te zeggen, het contrast is wel ongelooflijk groot. En dat weten ze in Rotterdam natuurlijk allemaal wel, maar het is wel heel erg. Ja, nee, uh, daar heb je tot een bepaalde hoogte gelijk. En uh, Die wisselvalligheid uh, zat erin. En we hebben, we hebben nu in ieder geval een goede stap gezet... door al uh, drie wedstrijden op rij gewoon te winnen. Er zitten twee, uh, twee lastige uitwedstrijden tussen. Dus wat dat betreft zit er wel, wat dat betreft, zit er wel een, een constant in. Alleen, we weten waar we vandaan komen. en We zullen juist elke week weer scherp en waakzaam moeten zijn om geen terugval te krijgen. En we moeten in ieder geval blij zijn dat we nu een goede, een goede stap weer hebben gezet naar, naar dat wat we willen en, en zo doorgaan. Nog even bij de PSV kleedkamer naar binnen gelopen net. Misschien wel per ongeluk? Nee, nee, nee, dat niet. Ik denk dat die jongens een hele andere gemoedstoestand zitten dan ik nu. Otman Bakal naar de 2-0 van Feyenoord op PSV. We gaan eens even kijken bij Utrecht Twente. treffer kwam van De Moersje, ragnaar Ja, 5-2 kwam van Bulthuis. Maar ik geloof met een minuut of 17 nog altijd niet in een punt voor Utrecht. De stand is dus 5-2 geworden. Goede opening richting invaller Zulo bij Utrecht. En die legt de bal schuin klaar voor Bulthuis, die zijn eerste doelpunt maakt in FC Utrecht 1. De verdediger, de bek eigenlijk. Een knal via de grond ook nog met een stuiterin. Dus lastig voor Michailov. Maar er zijn meer mogelijkheden geweest voor Utrecht in de fase daarvoor. Kortom, Trent is toch wat geschrokken van het staken in deze wedstrijd. Wel een corner nu van de Tukkers. Gaat één over alles en iedereen. Ook over Wisscherhoff die er wel heel snel achteraan gaat. Die dan op de zijlijn, want daar komt de bal terecht. Aan de andere kant van het veld de moesje uitkapt. Maar Azaren komt hulp bieden. En Utrecht lijkt voor dat betreft wel eventjes uit de problemen. De problemen zijn er ondanks die 5-2 stand Natuurlijk wat draaglijker klinkt dan 5-0. Nog wel degelijk uh, altijd. Vrije trap voor Utrecht daar. Diep op de eigen helft. Naar licht de overtreding. Buitens gaat achter de bal staan. 5-2 geworden door Pulthuis. minuut of 17 in de gewaard nog te spelen. Als er nou nog eentje bij gaat, nou, dan heb je hem om. Dan ga ik erin geloven. Spanje, Argentinië. Oftewel Nadal tegen Del Potro. Marcelo Messi. Het staat 2-1 in sets voor Nadal. En hij leidt met een break 2-1 in de vierde set. En uh, over geloven gesproken. Nou, Argentijnse fans geloven er niet meer zo in. We zijn al een huilende Argentijnse fan. En lachende Spanjaarden. Ze dus vieren al een klein feestje op de tribunes. Want het gaat heel goed voor Nadal. Die leidt dus met een break. Del Potro speelt nu de laatste game echt af. Alles of niks, want ja, dat is misschien zijn laatste kans. Om je een voorbeeld te geven. In de eerste set sloeg hij 18 winners. In de tweede 11, in de derde 5. Ja, en in de vierde set nog uh, geen 1. Dus het is nu uh, alles of niets. En hij gaat uh, de rallies kort houden. En misschien dat dat nog het laatste sprankje hoop oplevert. Want hij staat dus een uh, breek achter. Maar er uh, moet echt een heel groot wonder gebeuren. wil Del Potro uh, deze partij nog naar zich toetrekken. En dan gaan we weer voetballen in de Gelredoom. Vitesse, RKC. Het zit er bijna op, Frank Wieland. De laatste minuut, de officiële speeltijd is er ingegaan. Er zal nog wel wat extra tijd bijkomen met de wissels die we hebben gezien. Er is ook nog een kans geweest op de 5-0 voor Vitesse. Die viel niet omdat Hofs zijn kans gekeerd zag worden door Zoet. En zeker is in ieder geval dat RKC deze wedstrijd gaat verliezen. Blijft die drie punten voorsprong op de Graafschap wel houden. De laatste wedstrijd voor de winterstop over twee weken... is een wedstrijd tussen RKC en de Graafschap. RKC ja, zal in die tussenliggende periode graag nog een puntje erbij pakken en een verschil naar uh, vier tellen. Ten opzichte van de Graafschap om boven die uh, na-competitiestreep te blijven. En zo die uh, eerste seizoen zelf nog in ieder geval een klein beetje positief af te sluiten. Want na die goede start in het seizoen is dat wel een beetje voorbij. Eén minuut extra tijd krijgen we. Dat valt er in ieder geval nog weer uh, mee. Guzebujuk trekt niet al te veel tijd bij met de wedstrijd die al lang en breed gespeeld is. Dat zie je ook aan beide ploegen. RKC ja, loopt hier een beetje verdwaasd rond. Dat is ook wel logisch als je met 4-0 op je broek hebt gekregen. En Vitesse heeft in het laatste kwartier verzuimd die score te tillen naar 7. Misschien wel 8-0 wat allemaal uh, had gekund. Chanturia is nog even in de ploeg gekomen. Er ligt weer een speler geblesseerd op de grond. In dit geval is dat Martina. En daarmee uh, verstrijkt die extra tijd zo vanzelf. Vitesse gaat winnen op het gemakkie van RKC met 4-0. Gaan wij even vooruit kijken naar de wedstrijd die straks om half vijf gaat beginnen in het Aber Lenstra stadion tussen Heerenveen, de nummer 6 en koploper AZ. Ja, Heerenveen draait goed de laatste week en AZ zag natuurlijk eerder vanmiddag PSV, de nummer 2, verliezen van Feyenoord. We ben benieuwd hoe dat allemaal aankomt bij Gert-Jan Voorbeek, de trainer van AZ. Hij sprak zojuist met Filip Koken. Gertjan, vorig weekend was je als eerste aan de beurt en dan kon je prettig vanuit een leunstoel gaan kijken of andere ploegen punten zouden gaan verspelen. En nu ben je als laatste aan de beurt. En je weet dat de eerstkomende achtervolger op de ranglijst PSV heeft verloren. Dat lijkt me zo mogelijk nog prettiger. Ja, het is alleen maar prettig als je zelf wint. Anders, de enige ruststelling dat je hebt is dat PSV hiervan niet in kan lopen. Ongeacht het resultaat hier. En maar ik zei al, je kunt er alleen van profiteren als je zelf wint. Heb je die wedstrijd gezien of heb je die helemaal buitengesloten in voorbereiding hierop? Nee, we zaten in de bus en de bus heeft tegenwoordig de ontvangst. We uh, hebben de eerste helft kunnen zien, de tweede helft niet we was te eten. En, maar dan word je dus uh, via de sms wel op de hoogte gehouden van het wel en wee. En, uh, op een gegeven moment hadden we begrepen dat PSV op een tweede had gezet in Feyenoord. Ja. ja, je koopt er geen brood voor, maar de wintertitel is nu wel erg dichtbij hè? Nou, wij moeten het nog inhalen tegen... Uh... Uh, tegen Excelsior komende week. Dan hebben we nog een uh, lastig duel thuis tegen de Gaafschap. En we moeten naar ANHC. Dus uh, daarom nog een bekerwedstrijd. Dus we hebben nog wel een programma waar we onze handen vol aan hebben. Je bent hier terug, Gert-Jan in Heerenveen. Daar liggen voor jou natuurlijk veel sentimenten. Ik kan me herinneren in 2008 toen je hier vertrok. Dat bijvoorbeeld uh, Riemen van der Velde zei... Nou, die Gert-Jan moet maar eens uitwaaieren. Je moet andere clubs, andere ervaringen leren kennen. En dan krijgen we hem hier ooit wel eens terug als een nog betere trainer. Is dit ook zo'n beetje het thuishonk? Beschouw je het zo waar je ooit weer terug zal komen? Nou, uh, Friesland is wel mijn thuishaven. Hè. Ik, ik heb mijn boerderij hier ook aangehouden. Dus ik, ik zal hier wel weer terugkeren. Uh, ik heb ook wel het idee als ik later uh, weer uh, helemaal gestopt ben met de voetballerij... wanneer ik geen trainer meer wil zijn... ...dat ik wel weer wat voor iedereen zou willen doen. Hè. Wat Voppen nu eigenlijk ook een beetje doet. En of ik daar in die tussenliggende tijd nou ooit nog weer eens hoofdtrainer... of een andere functie ga bekleden uh, als werknemer, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat zal de tijd zich leren, maar op dit moment is dat niet, uh, niet uh, aan uh, te spraken. Ik heb nog andere ambities. En, en bijvoorbeeld naar Duitsland, of niet? Ja, dat, dat is weer ergens in de krant gestaan. Dat klopt, ik heb wel eens een keer de ambitie om in het buitenland trainen te zijn. Dan lijkt Duitsland een mooie competitie, hè? maar dat moet je dan ook vragen. Want ze vragen door. Nou ja, ik denk dat het een competitie die bij, bij mij past, maar fijn. Uh, we zullen zien wat er op je pad komt. Maar eerst nog deze wedstrijd. Dit dreigt een hele mooie wedstrijd te worden. Ook al jullie zijn een voetballende ploeg. En Veen, als de voortekenen niet bedriegen, ook niet vanmiddag. Dan zullen ze gaan reageren op jullie om zo hun aanvalstrio goed in stelling te brengen. Is de grootste opdracht van jullie om vooral vandaag, vanmiddag, geduld te betrachten? Nee, onze grootste uitdaging is om, uh, om ons eigen spel te spelen. En dan, uh, dan denk ik dat wij de beste uh, papieren hebben om, uh, om, te, uh, om te winnen. Gert-Jan Voerbeek zo om half vijf dus aftrap van Heerenveen tegen AZ. Afgelopen inmiddels is de wedstrijd Vitesse-RKC van de Heide, Gadashvili en Aborra voor de rust. En Boni daarna bepaalde de eindstand op 4-0. Wauw, wauw, wauw, gauw toch mee op met Do You Wanna Hold Me. Rachna, bij jou houdt het mij niet op, hè, met die doelpunten. Nee, Twente wil toch even laten zien wie vanmiddag de sterkste ploeg is. Zo voelt het een beetje. De 83ste minuut, de voorzet komt vanaf de flank. En de bal wordt neergelegd door Luc de Jong op een meter of 16 van de goal. Dan Danny Landzaat, die zichzelf probeert vrij te spelen. Dat lukt niet. En dan ziet hij van achter Steven Berghuis komen. De invaller die een paar minuutjes binnen de lijn is. Die schiet dan met links de bal in. Die wordt nog aangeraakt en is niet te pakken voor Van Dijk. 6-2 wordt straks de overwinning vermoedelijk voor FC Twente. Hoewel, er kan nog meer bij, want je zegt. Het gaat maar door en zo is het. Zeven minuutjes nog op de klok. Dus wat dat betreft zou er nog meer kunnen binnenvallen vanmiddag. 2-6. Ja, het zijn gekke cijfers. Het is een gekke wedstrijd met dat staken. Er zijn veel minder mensen dan om half drie vanmiddag bij de aftrap. Die geloven het allemaal wel naar die vuurwerktoestanden er dus straks. Supporters voor de deur, zandzakken voor de deur. Kortom, een bizarre middag vanmiddag in Utrecht. Die Twente straks in ieder geval wel met drie punten gaat afsluiten. Maar ja, mochten de mensen Sinterklaas gaan vieren in Enschede. Spelers, dan wordt het allemaal wat later vanwege het staken dus. Heerenveen, AZ, gaat zo meteen om half vijf beginnen. Spelers staan al op het veld in het Aben-Lenstra stadion. Worden ze juist, Gert-Jan van Beek al, over het feit dat de nummer 2 PSV verloor. En dat het gat met betrekking tot verliespunt inmiddels al 9 punt is. Maar wie speelt er wel, wie speelt er niet? Richard van der Maden. Goedemiddag. Ja, twee meevallers voor AZ vanmiddag in deze prachtige, belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen. Mooi Sander namelijk is erbij, fit genoeg, had last van zijn hamstring, maar kan spelen. De aanvoerder van AZ in het hart van de verdediging en een andere meevaller voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek is dat ook Roy Berens kan verschijnen aan de aftrap. Hij had last van zijn kuit en staat op de vleugel bij AZ. Een tegenvaller aan de kant van Herenveen, want Assaidi is nog altijd niet fit bevonden om te kunnen spelen. Gisteren op de training kreeg de vleugelspits toch weer een kleine terugslag. Heeft last van zijn lies en van zijn rug. En voor hem speelt vanmiddag Raif van La Parra. Die vorige week ook al in de wedstrijd tegen NAC speelde. Toen was het 2-2 met het doelpunt aan de kant van Herenveen van Djuricic en Jan Maat. Ja, een prachtig affiche vanmiddag hier natuurlijk in het Abel-Lenstra stadion. Elf duels, beide ploegen ongeslagen. Dat is een fantastische reeks. En Herenveen kan zelfs een nieuw record vestigen uit 2001 en 2004. Toen de ploeg hier uit Friesland ook op elf duels ongeslagen stond. Ja, en de voorsprong op PSV kan natuurlijk door AZ worden uitgebouwd naar zes punten. En dan heeft AZ ook nog die gestaakte wedstrijd door de mist te goed tegen Excelsior. Wat dat betreft kan AZ met een heerlijk gevoel de kerstdagen ...in AZ dat slechts dit seizoen alleen nog maar verloor van FC Twente. Dan moeten we heel, heel ver terug naar 13 augustus. De spelers nemen hun positie in op het veld. De wedstrijd gaat zo dadelijk beginnen onder leiding van scheidsrechter Brama. En natuurlijk is het Avalenstra stadion helemaal volgelopen voor deze belangrijke wedstrijd. Heerenveen thuis tegen AZ. Echt meinig een berichtje. De Belgische veldrijder Kevin Pauls heeft in het Spaanse Igor de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Pauls had 45 seconden voorsprong op zijn landgenoot Sven Nijs. Thijs van Amerongen was de beste Nederlander. Moest het er even op wachten, maar hij kwam binnen op de 13e plaats. En met zijn zegen in Spanje verstevigde Paul zijn leidende positie in de tussenstand om de wereldbeker. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half vijf hier, is kees schoot.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 Met in het algemeen veel bewolking en buien vooral in het noorden van het land. En die buien worden best pittig de komende uren. Vannacht klaart het tussen die buien door af en toe op. En dat weer wat we nu in het noorden vinden, vinden we dan uiteindelijk ook op andere plaatsen in ons land. Het is vrij fris, drie graden vannacht. En in het noorden van het land neemt de kans op onweer bij de buien ook toe. Ook morgen pittige buien met onweerskansen erbij. misschien ook wel hagel en natte sneeuw. De lucht wordt steeds kouder. En dat betekent voor de maxima dat we het met 6 graden wel gehad hebben. Bij zee wordt het dan misschien 8 graden. En dat komt omdat er natuurlijk nog warm water voor de deur ligt. De wind waait uit het westen, is vrij krachtig, windkracht 5. En in het Waddengebied langs de westkust zeker windkracht 7. En dat is een harde wind. Dinsdag weinig verandering. Daarna gaat de temperatuur iets omhoog. En dat betekent dat de kans op hagel en natte sneeuw... na dinsdag weer gaat afnemen. De half vijf wedstrijd van dit weekend. De koploper dus AZ op bezoek bij het al, al zo lang ongeslagen Heerenveen, Richard van der Maan. Verschil tussen beide ploegen. 12 punten. De meeste balbezit in de openingsfase is voor AZ. En Altidoor gaat direct richting het strafschopgebied met een actie. Wordt dan de voet dwars gezet door Zomer. En Heerenveen vervolgt dan met een opbouw van een aanval. Tenminste dat is de bedoeling en het ziet er ook aardig uit. Goede combinatie nu over de rechterkant. Daar gaat Narsing het strafschopgebied in. eerste kans voor Heerenveen. En een prima save van Esteban, de keeper van AZ. en zo Direct een leuke openingsfase hier in het volgepakte Abelenstra stadion. Tussen de nummer 1 en de nummer 6. Met een eerste goede kans dus voor Narsing namens Heerenveen. Verder zo meteen ook de slotfase van Utrecht tegen Twente. Maar er wordt ook gezwommen in Eindhoven. Het Open Nederlands kampioenschap. Bob van der Tak, wat staat er allemaal te gebeuren nog? Ja, nog een heleboel. En we zijn maar meteen begonnen hier met het koningsnummer. De 100 meter vrije slag bij de mannen. Een mooie strijd tussen Goethold, Stefan Niestrand uit Zweden en Sebastiaan Verschuren. Die nog uh, vorm behoud moest tonen voor de Olympische Spelen op dit onderdeel. Gisteren uh, plaatste ze zich voor Londen op de 200 meter vrij. Maar dat lukte vanmorgen in de series nog niet op de 100 vrij. Maar nu in de finale wel hoor. En heel overtuigend deed hij dat. Hij moest zwemmen 49-16 en klokte 48-60. En dat is echt een prima tijd zo vroeg in het seizoen. En verschuren dus zowel op 100 als 200 vrij naar Londen. En hij kan uh, terugkrijgen dus op een uh, prachtig uh, prima weekend hier in Eindhoven. De 100 meter vrij bij de mannen hebben we dus gehad. En zometeen dan ook de 100 meter vrij bij de vrouwen. Een uh, sterk deelnemersveld, dus dat wordt echt een knaller. Gaan we nog even naar Rach, naar Niemeijer. Want het is nu toch echt bijna afgelopen daar hè, bij Utrecht-Twente. Normaal gesproken, normaal gesproken wel. Half ja. minuutje nog in de, extra, of in de officiële speeltijd. En dan zal er nog een heel klein beetje extra tijd gaan komen. 6-2 is het voor FC Twente. Zoveel mag duidelijk zijn. Twente door de wissels heen. Want voor de slotfase is Janko nog in de ploeg gekomen. De topscorer toch... Kwam Luc de Jong nog vervangen? Twente speelt achterin de bal rond. Doet dat nu met Wischgehoff aan de bal. Meter of 6-7 voor de middenlijn. Komt hij nu op de middenlijn uit bij Zulo. Matige bal dan van Wischgehoff. Bijna plan die nog weg kan. Maar daar is Douglas. Hij heeft wel wat slippertjes gehad, vond ik. Zwak verdedigd ook bij die goal van de Moesje. Die 6-1. Maar er komt geen extra tijd bij. De scheidsrechter van dienst, Reinhold Wiedemeyer, heeft het wel gehad. Zullen we zullen hem straks nog wel even vragen over het hoe en wat van dat, uh, van dat staken. We zullen even praten met de coaches. Die toch een uh, wat nulliger gevoel zullen hebben om het maar even zo te zeggen over deze wedstrijd. Dan normaal vanwege het staken, dat vuurwerk, dat gedoe allemaal. 6-2 voor Twente. Als sportief blijft staan is dat Twente deze op papier toch altijd een lastige wedstrijd met dikke cijfers wint. En dat Adriaanse, co-Adriaanse, de trainer van Twente toch weer gewoon drie punten kan bijschrijven. De Cup finale. Spanje tegen Argentinië. We dachten het is gebeurd, maar het is nog niet gedaan. Mesker. Nee, de vierde set is weer helemaal tot leven gekomen. Fantastisch tennis hoor, want het stond 2-0 voor Nadal. En toen plotseling werd het 2-2, een spurt van de Argentijn Del Potro. Hij moedigde ook zelf zijn Argentijnse fans aan. Hij kreeg weer zoiets van, ik ga door mijn grenzen heen, ook al ben ik moe. En voel me niet meer 100%. En je ziet hem een stapje naar voren doen richting die baseline. Je ziet hem weer net wat extra gas geven bij zijn groundstrokes. En hier heeft hij breakpoint om weer op 3-3 te komen. Want ja, het is een gekke werk. We krijgen nu... in Inderdaad, opnieuw een break. Vier breaks hebben we gehad in zes games in die vierde set. Het staat nu drie gelijk. En ja, dan is er weer van alles mogelijk. Alhoewel, ik moet zeggen, Nadal met zijn fysieke conditie... ja, moet je hem toch altijd uh, als favoriet bestempelen. Maar uh, Del Potro, die vecht voor wat hij waard is... die breekt opnieuw terug voor de tweede keer in deze set. Het staat dus 3-3 in de vierde set. Nadal lijkt nog met twee sets tegen één. Herenveen AZ, Richard van der Maan. Okay. De leuke openingsfase. Ja, heerlijk om naar te kijken. Vooral Heerenveen flitsend uit de startblokken. Zoekt echt de aanval in de eerste minuten. 0-0 nog de stand. 5,5 minuut zijn we bezig. En de beste kans een minuut geleden voor Raif van La Parra. Met een uitstekende kopbal bij de tweede paal. Knikt hij in goed naar de grond gekopt. En via de paal ging de bal eruit. En daarvoor een prachtige kap- en draaibeweging van Juricic Die voorlangs schoot. En een vlammend schot van Koems. Dat zijn dus al drie kansen die we hebben gehad voor Heerenveen. En dan vergeet ik nog het schot in de tweede minuut van uh, Narsing. Vier mogelijkheden dus al voor Herenveen uh, En niets nog voor uh, AZ dat uh, er onbekend staat natuurlijk het uh, spel te maken. Extreem aanvallend uh, wil spelen. Overal uit en thuis. Maar tot nu toe is het Herenveen dat de betere ploeg is. Het is nog 0-0. Zes minuten zijn we bezig in het A.B.Lenstra. En we lukken er altijd geschaatst in Herenveen Om de wereldbeker, de ploegenachtervolging daar met de mannen. Nog eentje te gaan, Sebastian. Dit is de koningsrit, zeg maar. Met ook een hele sterke opstelling bij de Nederlandse mannen. Namelijk de opstelling met Sven Kramer, Wouter Holdeuvel en Jan Blokhuizen. De drie rijders van TVM. De drie rijders ook die twee weken geleden in Tjeljabinsk ruim wonnen. Toen werd Amerika tweede op dik drie seconden. Nu is Amerika dus ook de tegenstander. Maar daar is de glorie wel vanaf. Davis, Koek en Meek hebben niet het niveau. wat we de laatste jaren van de Amerikanen gewend zijn. Dus kijk of ze nu mee kunnen met de Nederlanders. die na twee volle ronden aan de leiding gaan. Niet alleen in deze. Deze rit, ...maar qua tussentijden ook sneller zijn dan de Koreanen. Koreanen gaan aan de leiding, Joko en Lee. Dat is niet één schaatsen, dat zijn er dus drie. Yoko en sun Lee, de Olympisch kampioen van de 10 kilometer... ...reden die 43, 82. Goede tijd, maar normaal gesproken moeten de Nederlanders daaronder kunnen duiken. En met 1, 24, 0, 2... ...na drie van de acht ronden die er gereden moeten worden... ...zijn de Nederlanders ook sneller, een dikke seconde sneller... ...dan de Koreanen waren in deze fase van de wedstrijd. Korea dus aan de leiding. Ik heb ook de no Nooren en de Russen in actie gezien. Maar die kwamen allebei niet aan de finish. En vooral bij de Noren was dat jammer dat Lorentzen onderuit ging in de laatste bocht. Want de Noren waren onderweg naar een ijzersterke tijd. We zullen nooit weten wat zij gereden zouden hebben. We zijn op Delft met de Nederlandse ploeg. Jan Blokhuizen gaat aan de leiding. Sven Kramer. Gisteren leed hij die zware nederlaag op de 10 kilometer. Negende werd hij. Hij kon niet mee met de versnelling van Jorrit Bergsma na 5 kilometer. Kramer gaat nu aan de leiding. Hij heeft de leiding overgenomen in de bocht van Jorrit uh, Jan Blokhuizen en Wouter Holdenheuvel... die vorige week in Aastane de 1500 meter won. En daarmee iedereen verraste. Die ligt op dit moment in tweede positie achter Kramer en voor Jan Blokhuizen. We hebben nog drie ronden te rijden. 2.18.54. Rijdt Nederland inmiddels ruim anderhalve seconde boven het barenkoor. Daar zat men in het begin eventjes onder. Maar belangrijker wat betreft deze wedstrijd en de World Cup-punten... is dat het verschil met Korea is vergroot tot 1 seconde en 24 ste in het voordeel van de Nederlanders. En dan zien uit het eruit dat Nederland onderweg, onderweg is naar de overwinning. Als men maar aan de, uh, op de been blijft. In tegenstelling dus wat bij de vrouwen gebeurde toen Leens naar onderuit ging. Daar is Nederland weer. Twee ronden nog te gaan. Kramer nog altijd aan de leiding. Nu pas geeft hij af en gaat Wouter Oldeheuvel de leiding overnemen. oeh, Oldeuvel moet even met zijn hand naar het ijs. Dat ging maar net goed in die bocht. Lokhuizen in tweede positie. En Sven Kramer die zo qua stel een beetje boven de andere uitkijkt in derde positie. En nu pas komen de Amerikanen langs. Ach ach ach ach. Dat Amerikaanse schaatsen gaat helemaal niet goed. De bond is bijna failliet en ook op de baan is het tekenend. Davis rijdt meters ver voor de ander uit. De Nederlanders inmiddels in de laatste ronde 3 14 14 bijna 2,5 seconden sneller dan de Koreanen. Een toptijd wordt het niet als je kijkt naar het baanrecord, maar het wordt ruim genoeg om dit onderdeel voor de tweede keer dit seizoen te gaan winnen, nadat ze dat dus eerder al deden in dat Russische Tseljabins. Ze gaan de Amerikanen bijna achterhalen. Hier komt Komt het Nederlandse drietal aan. blokhuis aan de leiding. Dan holdeuvel, dan Kramer. Winnen de tijd van vandaag. 3-42-34. Nederland wint. Korea gaat tweede worden. En de derde plaats gaat naar Duitsland. En de Amerikanen, ze zijn nog even onderweg voordat ze binnen zijn. Ah, ze zijn nu binnen. Achtste. Dat is Amerika onwaardig. We gaan zwemmen, Bob van der Tak. 100 meter vrij. Vrouwen, daar zijn we goed in. Daar zijn we goed in, maar vandaag was Ciara uh, Sjöström uit Zweden even de beste in een sterk bezette finale. Met verder nog natuurlijk Ranomi Kromo Femke Heemskerk, Marleen Veldhuis. Maar het zijn uh, de Nederlandse vrouwen die worden afgetroefd door Sjöström. Zij tikt als eerste aan in 53-05. Dat is echt een hele goede tijd hoor. Kromo ook niet slecht. 53-60 is sneller dan ze in Shanghai was op het wereldkampioenschap. In de WK-finale toen ze derde eindigde. En Heemskerk die wordt dan... Uh, uh, derde in deze race in 54-13. Veldhuis, vierde in 54-38. Uh, maar uh, dat was een uh, mooie, indrukwekkende race. Met name dus van Sjöström, die hier echt een hele scherp tijd neerzet. 53-05. Ja, dan komt die grens van de 53 uh, minuten, of uh, 53 seconden, in uh, gewone badpakken toch al uh, vervaarlijk dichtbij. En dat zo vroeg in het seizoen. Even kijken naar uh, Nederland, want uh, er mogen er maar twee naar uh, Londen natuurlijk naar de Olympische Spelen per uh, onderdeel. Chromo Widjojo en Heemskerk nog altijd in uh, pole position. Hebben bij uh, de vormbehoudtijd gezwommen. Deden dat vanmorgen al in de series. En nu ook in de finale Veldhuis met haar 54-38. Uh, red het voorlopig nog niet, want zij uh, moet uh, meer doen dan de vormbehoudtijd zwemmen. Zij moet echt de limiet zwemmen. En die stond op 54-30. En daar uh, zit ze met die 54-38 dus net boven. Dus uh, voorlopig Himskerk en Kromo Wijjojo in pole position. Maar het zegt nog weinig. Want er komen nog twee swimcups in maart en april. En dan zullen ongetwijfeld ook Inge Dekker en Hinkelin Schreuder zich nog in de strijd mengen. Die twee die hier nu ontbraken in deze finale. Dekker zwom uh, helemaal niet dit weekend. Uh, was hier wel, maar niet in het zwembad. Stressfractuur aan de hiel. Had ze nog uh, iets te veel last van om wedstrijden te zwemmen. Schreuder zwom vrijdag wel op de 50 meter vrij. Maar uh, zag er toen na afloop van die race al heel bleekjes uit last van Bronchitis. En zij is dus niet gestart vandaag. Maar nogmaals, die zullen zich ongetwijfeld in maart en april wel gaan mengen in die strijd. Maar een mooie finale dus met een hele snelle tijd van Sarah Sjöström. 53-05. Oh, oh, oh. oh, oh. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon.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 John Legend maakt plaats voor Heerenveen Richard van der Maaten het zat eraan te komen en hij valt inderdaad binnen het kwartier. Het is Bas Dost met zijn negende treffer voor Herenveen. 1-0 in die wedstrijd tegen AZ. Een grote lach op het gezicht bij Ron Jansspier, die heel tevreden kan zijn over het eerste kwartier van Herenveen. Want AZ wordt onder druk gezet, krijgt geen enkele kans. En uit de corner is het dan uiteindelijk de zoveelste kans voor Herenveen. Die wordt afgemaakt van dichtbij door Bas Dost. Herenveen leidt 1-0. Spanje, Argentinië. Is de ombekeer Marcella? Nou, om een keer wil ik niet zeggen, maar het is wel een uh, gigantisch gevecht aan het worden. Een uh, Davis Cup finale waardig, want uh, waar Del Potro eigenlijk set uh, 2 en set 3 niet meer meedeed, is hij uh, aan een uh, geweldige opmars bezig. Maakt op een gegeven moment 10 punten op rij. Brak Nadal op laf, won zijn service op laf, kwam 0-30 op de service van de Spanjaard. En Argentinië leidt met 4-3, 30 gelijk uh, Nadal serveert. Dus het is uh, razendspannend en de rollen zijn opgekomen. Omgekeerd. De Argentijn Del Potro is gewoon een meter naar voren gestapt. En die dicteert de rallys weer. Dan vraag je je waarom deed hij het niet in set 2 en set 3. Nou ja, toen ging de Spanjaard weer wat meer naar voren tennissen. Werd hij misschien een beetje moe. De fysiek is niet het beste punt van Del Potro. Hier, 30 gelijk, tweede service Nadal. De return van Del Potro, die haalt weer uit. Vuurwerk vanaf uh, die voorhand. Dubbelhandige backhand nu. Nadal in de verdediging, daar is hij goed in. Backhand van uh, Del Potro, die kan nu inkomen met een winner. Nee, daar komt de passing, maar... Ja, te veel druk voor Nadal. En het wordt 30-40. En dus breakpoint voor Argentinië bij die stand van 4-3. Het kan dus 5-3 worden. En ja, dan ineens is die vijfde beslissende set in zicht. Het is toch gekke werk. Nadal uh, stond zo dik voor. Twee sets tegen 1. 2-0. Er leek geen veldje aan de lucht. Maar ineens een opleving van Del Potro. Ja, dat maakt hem misschien toch ook wel weer een geweldige speler hoor. Want er zijn toch maar weinig tennissers die dit kunnen opbrengen tegen een nadal als je zo ver achter staat. Maar Del Potro kan dat. Hij heeft die gevaarlijke slagen in huis. En die voorhand, die geweldige klap, ja, die lijkt weer helemaal in uh, zijn ritme te zitten. Het breakpoint dus. 30-40. Nadal aan service. Eerste service mist hij. Behoorlijk ook. Nijmrechter ziet het goed. Er is trouwens geen Hawkeye, want we spelen op Greffel. De umpires moeten dus af en toe van hun stoel af. Hebben het moeilijk vanmiddag in de drukke arena. Tweede service. Back and return Del Potro. Voorhand uh, Nadal Die gaat voor de winner. Bijna. Uh, Del Potro komt terug met een hele hoge bal. Die bal valt binnen op de baseline. En de rally begint weer opnieuw. Nadal probeert nu de aanval te zoeken. Maar daar neemt Del Potro het over met de backhand. En nu weer een backhand. Langs de lijn is die goed genoeg, waarschijnlijk wel. De volley gaat naar Del Potro. De break is daar. Het wordt 5-3 voor Argentinië. Het is toch ongelooflijk wat hier gebeurt. We zijn heel dichtbij een vijfde set. Maar ja, in Davis Cup kan er alles gebeuren. Zelfs als je 5-3 voorzet. En misschien kan hij dadelijk serveren voor de vierde set. Maar uh, zover zijn we nog niet. 3 uur en 33 minuten spelen. Nou, de uitzending uh, duurt tot 6 uur. We gaan het uh, hopelijk nog halen. Want uh, het eind is nog niet in zicht. Vijf, drie, vierde set voor Del Potro. Waar gaan we even naar Hereveen, Veen AZ Richard van der Maan, De koploper onder druk. De koploper, zeer zeker onder druk, wordt teruggedrongen door Heerenveen. Dat ontketend is begonnen in de eerste 17 minuten van dit duel. verdient leidt met 1-0. Doelpunt zojuist dus van Bas Dost, zijn negende alweer dit seizoen. Hoe anders was het vorig jaar voor de spits van Heerenveen. En AZ weet eigenlijk niet wat het overkomt in de openingsfase van deze kraker. Tussen de ploegen die al beide de elf duels ongeslagen zijn. Het is Heerenveen dat overal een stapje eerder is. Zeer gretig in de Duels gaat, agressief speelt en een gewoon flinke opkletst. En dat zorgt ervoor dat AZ onder druk komt te staan en zich moet beperken tot... Uh, countervoetbal. Daar waar Heerenveen zich normaal gesproken, zeker hier thuis ook uh, niet, niet schaamt om uh, in te zakken de ruimtes klein te houden en uh, op de counter uh, te spelen. Maar AZ heeft het dus heel erg moeilijk tegen een veel beter Herenveen dat dat al vijf kansen heeft gekregen en er één heeft benut. Bas Dost 1-0. Het zwemmen in eind over de 100 meter. Rugslag bij de mannen. Bob van der Tak. Ja, met uh, twee Nederlanders Nick Driebergen en Bastiaan Leijse. Driebergen plaatste zich vanmorgen in de series al voor de Olympische Spelen. Toonde vormbehoud. En dus is voor hem de drukker wel een beetje vanaf. Hij kan vrijuit zwemmen in deze finale. Maar dat geldt niet voor Bastiaan Leijsen. Want die moet zelfs echt de limiet zwemmen. En daarvoor moet hij een persoonlijk record zwemmen. Dat staat op 54-31. Maar de limiet voor Londen is 54 0 En dus wordt er heel wat gevraagd van Leijsen. Die zwemt in baan 5, drie bergen in baan 4. En verder ook Camille Lacour uit Frankrijk. De regerend Europees en wereldkampioen. En dat is een echte rugslag. Kanon dus hier in het bal. In Eindhoven. De start van de race is daar. Lacour begint goed in baan 3. Heeft meteen al een kleine voorsprong op de beide Nederlanders. Al doet Leijssen het in baan 5 nog het best. Driebergen heeft wat tijd nodig om op gang te komen. En dan gaan we nu richting het keerpunt van de 50 meter. Het is Lacour die aan de leiding gaat. Halverwege de race is het... Nee, het is Wildeboer zelf. De Spannen... De Spanjaard met Nederlandse roots die aan de leiding gaat voor Lacour en Leijsen. Driebergen op de vierde plaats. Nu de tweede 50 meter terug naar de muur. Het is Lacour die goed gaat in baan 3. Lacour heeft nu dan Wildeboer te pakken. Lacour gaat deze race winnen. En wat doen de beide Nederlanders? Kunnen die Wildeboer nog voorbij? Dat gaat Leijsen denk ik wel lukken. Driebergen heeft het wat moeilijker in baan 4. En Wildeboer komt toch nog opzetten. Wie wint de race? Het is uiteindelijk toch Camille Lacour in 53-1. 71. En dan wordt uh, Bastiaan Leijsen tweede inderdaad in 54-15. Derde Ashwin Wildeboer, 54-34. En Nick Driebergen die uh, tikt dan als vierde aan in 54-43. Maar nogmaals, hij had zich dus al geplaatst voor Londen. En dan valt er een goal alweer in Heerenveen bij Richard. Waar het gelijk is geworden en het is Jozi Altidoor, de Amerikaan die AZ op 1-1 schiet. Goede actie aan de linkerkant van Brett Holman. Het is nota bene de eerste kans, de eerste echte uitgespeelde kans voor AZ in dit duel met Heerenveen. Prima combinatie. Holmen Altidoor. Een uitstekende beweging vervolgens ook van de Amerikaan langs zomer. En zo staan beide ploegen weer gelijk. Is Heerenveen duidelijk de betere ploeg als zes grote kansen. Maar AZ is weer op gelijke hoogte. 1-1 in Heerenveen. Bob, ga verder. Ja, nou ja, de race zat er dus op. Ik wilde alleen nog even zeggen dat Bastiaan Leijssen... dus wel een nieuw persoonlijk record zwemt, 54-15. Maar dat dat dus niet voldoende is voor die Olympische limiet. Want die stond nog 1500ste scherper. Dus Leijssen voorlopig nog niet geplaatst voor Londen. Drie bergen dus wel, die toonde net als vanmorgen in de series... opnieuw vormbehoud. Met tennissen, Marcella Mesker. Want gaat Del Potro die vierde set binnenslepen? Ja, er is uh, weinig van te zeggen hoor. Want ieder punt is een gevecht of het leven ervan afhangt. 30-15 voor Del Potro. Hij serveert zelf. Leidt met 5-3. Maar hier een afzwaaier met zijn voorhand. Ja, de spanning gaat nu meetellen. En dan zie je dat die voorhand, dat die timing net even iets uh, mis is. Dat zijn voorhand, uh, ja, die, die bal een paar meter buiten de lijnen plaatst. En dan is het 30 gelijk. En Nadal nog niet uitgespeeld hoor. Want uh, het is 30 gelijk. En we zagen zo even de Real Madrid-speler. Sergio Rames op de eerste banken staan en applaudisseren voor Nadal. Woensdag speelt hij tegen Ajax in Amsterdam. Vandaag dus in Sevilla. Hier als fan en als vriend ook van Rafael Nadal. Dertig gelijk. Eerste service Del Potro. Die lange Argentijn. 1,98 meter. En hij heeft een enorme kracht in huis. Maar hij mist de eerste service. Hier komt de tweede. Dan gaat hij. Oh, een dubbele fout. Ja, ik zei het al. Nerveusiteit speelt nu een rol. Duidelijk bij die laatste twee de punten die voor hen die zo goed liepen, waarbij hij het ritme weer zo had uh, te pakken. Daar miste hij dat vorige punt mee en nu een dubbele fout. En dus 30-40. Breekkans nu weer voor Nadal. En dit is nou die, typisch Davis Cup Tennis. Afgelopen vrijdag won Nadal met 6-1, 6-1 en 6-2 van Monaco. En hij zei op de persconferentie: ja, toen ik het moest uitmaken, toen was ik dood nerveus. Nou ja, dan sta je zo dik voor. Laat staan als je zo'n spannende wedstrijd speelt. Het is dus 30-40. Uh, Del Potro kan hier een goede eerste service gebruiken. Daar komt die eerste service is in. Hij ging niet voluit. ging voor de safe. Backhand cross. Voorhand Nadal. Backhand dubbelhandig. Ze gaan de crosscourt relia. Maar nu halfcourt Nadal. En komt de voorhand van Del Potro. Aan het net is de Argentijn. De passing van Nadal. De volley van Del Potro. En de passing van Nadal. Armen in de lucht. Hij pakt de break terug. Een fantastisch punt hoor. Niks mis met dat punt van Del Potro. Maar ja, het leeuwenhart weer van Nadal. Het loopvermogen. En de passing. En uh, Albert Costa, die uh, kan de spanning zo te zien ook niet meer aan. Maar in ieder geval pakt uh, zijn man de break terug. Wordt het uh, 5-4. En uh, kan Nadal dadelijk met eigen service misschien de stand weer op gelijke hoogte brengen. Wie zal het zeggen? Het is gekkigheid ten top in de vierde set. Het is spannend, het is mooi, het is Davis Cup. En van het geweld in Sevilla en het geweld ineint over de 100 meter rugslag bij de vrouwen. bob. Ja, met Sharon van Rouwendaal uiteraard de beste rugslagzwemster. Ver weg van Nederland op dit moment plaatsen ze zich al op de 200 meter rugslag. Het onderdeel waarop ze zo verraste afgelopen zomer bij het wereldkampioenschap daar ze brons. En uh, nu wil ze zich ook gaan plaatsen natuurlijk op die 100 meter rugslag. Sharon van Rouwendaal in baan 6 met verder ook nog twee Spaanse rugslagzwemsters. Mercedes-Peris Minguet en uh, Duane da Rocha Marse. En uh, wat heeft Sharon van Rouwendaal in petto in deze race? De uh, start is uh, redelijk... So ligt in ieder geval bij de beste, maar heel veel tekening is er nog niet in de strijd als de vrouwen gaan richting het keerpunt van de 50 meter. Van Rouwendaal voorlopig nog wat achter bij met name de Spaanse, Doanda Rocha Marsen. Eigenlijk meer een 200 meter zwemster, maar ja dat geldt misschien voor Van Rouwendaal ook wel een beetje. Het zijn de twee Spaanse vrouwen die halverwege aan de leiding gaan. Van Rouwendaal pas op plaats 4, want Karin Prinslo uit Zuid-Afrika ligt daar ook nog tussen. Maar Van Rouwendaal staat bekend om haar eindsprint en heeft misschien nog wel wat over op die laatste 25 meter. Daar kon ze inderdaad wat opzetten in het veld. Jaren van Rauwendaal. En nu gaat ze richting Marsen. Kan ze de Spaanse nog voorbij gaan op de laatste meters van deze 100 meter rugslag. Het zal aankomen op de aantik. Wie doet dat als beste? Het is van Rauwendaal in 1-0-1-15. En dan is de Spaanse toch weer sneller. Net zoals vorig jaar in ditzelfde zwembad in de EK-finale toen op de korte baan. Dat was toen ook een hele mooie strijd. En ook toen was het Marsen marsen die net voor Van Rouwendaal aantikte. En vandaag is dat niet anders, want de Spaanse klokt 1-0-0-92 en Van Rouwendaal 1-0-1-15. En belangrijker eigenlijk dan die tweede plaats hier is dat Van Rouwendaal toch nog boven de vormbehoudtijd zit. Want die was 1-0-1-0-1. En zo heeft Van Rouwendaal zich dus wel voor Londen gekwalificeerd op de 200-rugslag, maar nog niet op de 100. Maar wanhopen hoeft ze nog zeker niet, want in maart en april is er ook nog... Gelegenheid om dat te doen dan bij de twee zwemcups in Amsterdam in maart en dan in april ook weer hier in Eindhoven. Gaan we weer naar Herenveen tegen AZ, Richard van der Mare. Het is genieten geblazen in het Abelenstra stadion. 1-1 is de stand. 26 e minuut. En daar gaat Heerenveen weer over de rechterkant met Narsing. Wint het duel van Palsen. Komt nu Klavan tegen. Twee verdedigers dus bij zich. Heeft een goede actie in huis. Komt de voorzet. Nee, via het been van Klavan gaat de bal over de zijlijn. Het regent kansen hier vanmiddag in deze levendige wedstrijd. Vooral voor de thuisploeg. Dat heel brutaal eigenlijk vanaf de eerste minuut het initiatief heeft genomen. Veel kansen al gezien met bijvoorbeeld ook een... Een kopbal die ik nog niet gemeld heb van zomer. Door Moysander de aanvoerder van AZ, van de lijn gehaald. Valkenburg had aan de andere kant na de 1-1 van Eltidor Ook een opgelegde kans om zelfs de 1-2 te maken voor AZ. Maar daar stond Van den Bussen, de keeper van Heerenveen, op de goede plek. En zo is het dus een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En kan het niet anders dan dat het publiek hier in Heerenveen geniet. Zeker van de thuisploeg dat dus gewoon vol de aanval kiest. En het AZ heel erg moeilijk maakt. AZ had wel wat beter in de wedstrijd. Is gekomen na die goal van Altidor zijn vijfde deze competitie. Nu moet hij weer achter de bal aan. Maar is het simpel verdedigen van Gouwen Leeuwen Die de bal terugspeelt naar Van den Bussen. 27e minuut. 1-1 dus de stand. Heerenveen met de lange bal nu richting Bas Dost. Het aanspeelpunt natuurlijk voorin. Dan een duwtje in de rug van Klavan En een vrije trap gegeven door scheidsrechter Bramaar. Het is dus een hele leuke wedstrijd om na te kijken. Hier in het Abelentstra stadion. Tot nu toe tussen Heerenveen en AZ. 1-1. Hilda Kibet is als derde geëindigd in de Montferland-run. In Serenberg had Kibet na 15 kilometer een achterstand van een halve minuut op de Ethiopische winnares Abebach Afework. Bij de mannen won de Keniaan Philippe Langat in 42-34. Koen Rijmakers was de beste Nederlander. Op de negende plaats in 45 en 38 seconden. We gaan er even uit voor het uitgebreide nieuws van 5 uur. Drie voetbalwedstrijden zijn al gespeeld vanmiddag. Feyenoord PSV 2-0, Utrecht Twente 2-6, Vitesse RKC 4-0. En herenveen AZ loopt 27 minuten op de klok. Het staat daar 1-1. Dat vervolg natuurlijk. En natuurlijk ook het zwemmen en de ontknoping. Al dan niet van Spanje, Argentinië, de Davis Cup. Allemaal in het volgende en laatste uur van de Lijn